...of van kan met het NRS journaal. Officieel zijn bij de bestorming van de Spaanse exclave Melilla... ...gisteren in Noord-Marokko 18 doden gevallen... ...maar volgens een Marokkaanse mensenrechtenorganisatie zijn er tenminste 27. Op sociale media zijn foto's en video's gedeeld... ...die lijken te bevestigen dat het dodental waarschijnlijk hoger ligt. Migranten bestormen Melilla vaker, omdat de exclave Spaans is... ...behoort het tot het grondgebied van de EU. Daardoor is het een aantrekkelijke bestemming voor veel Afrikaanse migranten. Oekraïne heeft Severodonetsk opgegeven. De gevluchte burgemeester zegt dat de stad volledig in handen is van de Russen. Het Oekraïnse leger bevestigt dat het zich heeft teruggetrokken. De troepen zijn overgebracht naar Slisichansk aan de andere oever van de Donetsk rivier. Volgens de burgemeester kunnen mensen die nog in Severodonetsk zijn alleen nog naar gebieden die onder controle staan van Rusland. Vermoedelijk zitten er nog zo'n 10.000 mensen in de stad. Door een combinatie van personeelsgebrek en werkzaamheden aan het spoor... rijden er dit weekend veel minder treinen dan normaal. Problemen leiden vandaag tot grote drukte in treinen en op verschillende stations. Onder meer de intercity's tussen Den Haag en Utrecht, Den Haag en Amsterdam... tussen Leiden en Rotterdam en Leiden en Lelystad rijden minder. Ook wordt er tussen Rotterdam en de Belgische grens... en tussen Utrecht en Amsterdam gewerkt aan het spoor. Morgen rijden er ook minder treinen.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 Het weer vanavond en vannacht trekken meerdere buien over ons land, soms met onweer. De temperatuur daalt en gaat op 15. Morgen schijnt de zon, vooral in het westen. In het oosten is er meer bewolking. blijft zo goed als droog en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9, ook maar Amstelveen in beide richtingen, tussen Vels en het Rotterdamplein staat even 2 kilometer file. De brug is daar even open.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 Met Mario Zandvoort zaterdagavond op CCFW. hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht... Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Laatste show nieuws, de party opdaten, natuurlijk het team boven. Beste plaat op de dansvloer. Straks in het tweede uurtje DJ Mauso met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... met het beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavaschelli. En ja, het is weekend, hè? Het was weer afzien, temperaturen. Nou ja, we zaten niet op 30 graden, maar door die bewolking eh, was het toch weer behoorlijk benauwd. Hele week stralend weer in het weekend, hoge temperaturen, maar... Echt weer dat je zegt van nou, ik ga lekker in het zonnetje liggen, dat viel toch weer een beetje tegen. Zien we hem antwoord zaterdagavond voor de muziek als opening van de Mighty Mouse met de Get Down. Onderweg zometeen, beetje hip op een RB, alleen dan in een dancejasje. Onder andere zometeen Coolio met zijn Gangster's Paradise. Alleen dan in een nieuw jasje gestoken, in ieder geval een dancejasje. Maar eerst is het tijd voor een Tetsi, Shaggy en embody een Mos met met It Wasn't Me. die plaat ken je waarschijnlijk wel, alleen nu in een iets ander tempo. It wasn't me. Big in a squeal boat, but they keep hanging on the bathroom floor How could I forget that I had given her an extra key All this time she was standing there, she never took her eyes off me Oh, you think you're going to have access to your villa Cause she's on a week, it's a clean on your villa You better watch your butt before she turn you to a killer Listen to the situation, not she's got to Don't be up to a player, have be no hope to play If you say a not coming, you just say a day You're a nick to a word where she stay And if you claim you up, baby, no way If it's got a beat to make you move, it's right here on the Nightwalk Mainstage. Saturday's 9 to midnight on your number one. C. C. C. C. FM, F. -M. F. -M F. -M F. -M F. -M F. -M -F -M. Nightwall. populaire plaatjes, uh, oude plaatjes wel te Het was Oluk Ella, Irie en Kenny Dope. Future never done met keep, nee niet keep, maar deep down. Deep down hoor je en daarvoor Coolio met zijn remix van de gangsters Paradise. Zie je hem zandvoort? De Amerikaanse rapper Lil T die is in de nacht van deze woensdag neergeschoten, ja. De 21-jarige artiest werd aan zijn verwondingen geopereerd, zo meldt entertainment site TMZ. Het is niet duidelijk hoe het met de rapper gaat... Het incident vond plaats in de Amerikaanse staat New Jersey... en ook een tweede persoon zou zijn geraakt. Het motief van de daar is niet bekend. De politie doet onderzoek en heeft nog niemand opgepakt. Dion Jaden Merritt, zoals uh, Lil Tye uh, eigenlijk heet... is in Nederland vooral bekend van uh, Calling My Phone en In My Head. En op Spotify zijn nummers uh, miljoenen keren gestreamd. De rapper die brak in uh, 2019 was het door... en bracht tot dusver uh, twee studioalbums uit. En uh, een derde album werd onlangs aangekondigd. Maar ja, het is een rapper hè. En in Amerika heb je heel veel gangs. Dus ja, wie weet, hebben we natuurlijk weer met een. Uh, ja, met wat problemen te maken. Om de link tussen de gangs te hebben. Steve M. Zaltvoort, Kate Bush. Ja, voor jouw tijd waarschijnlijk. Pak een beetje 35 jaar geleden. Mega grote hit. Worden Heights stond ooit, uh, meen ik, op 1. En deze plaat kwam niet hoger als nummer 3. Het uh, Kate bush uh, een hele grote hit. Met Running Up That Hill. En aangezien de nieuwe mega-serie voor Netflix: uh, uh, Stranger Things. Uh, die plaat eigenlijk elke aflevering laat Draaien. En uh, ja, dan uh, hè, komt hij weer in de hitlijst en in uh, Verenigd Koninkrijk. Oftewel, Engeland is hij op nummer 1 binnengekomen. En, en daar is hij natuurlijk heel erg gelukkig mee. En het mooiste is, ze heeft alle rechten in eigen handen. Dus uh, ja, ik geloof 1,2 miljoen verdiensten aan dit geintje. En dan is de dame al, uh, ja, uh, met pensioen om het maar zo te zeggen. Ik meen dat ze 68 jaar oud is. En uh, ja, dankzij de serie Strangers of Things is deze hit uit 1985 weer een uh, plaatsje rijker in de... Uh, in, in, in, uh, uh, op nummer 1 in uh, de hitlijst. In ieder geval in Engeland en uh, de rest van uh, de wereld staat hij ook hoog genoteerd. 7-M's antwoord: muziek. Daarvoor zit je dus ook aan je radio gekluisterd. zaterdagavond, stapavond. Leuke dingen, leuke feestjes. Ga ik je straks meer over vertellen. Er is even muziek. Wat dacht je van Simon uh, Big Liar met You Gotta Believe? Under the influence of drugs, we can do anything. Be anyone and dance like we never danced before. You Gotta Believe yourself you gotta believe that what you do is right be sure you put your feet in place and stand firm, no matter what you going through in the moment in your life You need to be the light, see the light, lead the way. Raise your hands to the ceiling and touch the sky and testify. No matter what you're going through, there's light at the end of the tunnel to the music. your vision of tomorrow focus on your journey and not the destination I never thought that I could be so free so free talking about who's doing wrong and who's doing right it's all about understanding girl can you dance like nobody's watching get out of my house it's not just her it's all of them get out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 En remixen de Dam Dam Dap. En daarvoor muziek van uh, Crack J. Snyder en Mark uh, Giotti. Met So Damn Good. En dat deden ze samen met uh, Katie Bates. Zie je hem antwoord zaterdagavond, stapavond. En uh, ja, leuke feestjes. Die zijn er natuurlijk zeker. En zoals altijd beginnen we even met de Escape in Amsterdam. Daar is het wekelijkse feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. In de Escape natuurlijk in Amsterdam. Dat is natuurlijk op het Rembrandtplein. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de, de line-up is in handen voor ons eigen zandvoerder Raimundo. En uh, hij heeft vanavond meegenomen bij Jennifer Cook. Brian del Sol en MC is Marbo. En natuurlijk sexy Mr. Asshole. Sex is ook zoals altijd weer van de partij. Vanavond dus in de Escape, het wekelijkse feestje Brainwash. En als we doorlopen, komen bij Club Air. En dat is vanavond Throwback Every Saturday. Dat begint een uurtje eerder, om 10 uur begint dat uur tot 5 uur in de ochtend in Club Air. Dat is natuurlijk hip-hop en RB. voor meer informatie, throwbackafgekort.nl of air.nl. En wie er allemaal komen, ik heb geen idee, Misschien jij wel. En nog een leuk feestje, wekelijks feestje, En encore in de Melkweg in Amsterdam. En dat begint om uh, rond de klok van middernacht in de Melkweg. En dat is ook hip-hop en RB. En voor meer informatie, check de website encoreamsterdam.nl aan elkaar geschreven.nl, encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Met onder andere de vaste DJ's, The Residents, Prime. En vanavond ook uh, Asia MK, Lee Mills, John Wynn en Wax Friend. Dat is uh, vanavond in de Melkweg het wekelijkse feestje encore. En ja, Defco One is de hoogste uh, ja, paraatheid in Amerika... als er wat aan de hand is. Uh, en uh, in uh, Nederland hebben we daar een feestje van gemaakt. Defco One weekend is het natuurlijk uh, dit weekend in uh, Piedinghuis. Dat is bij uh, Walibi uh, Holland. Ja, het hebben al zoveel namen gehad. Walibi Flevo, Walibi Holland heet het nu. En daarvoor heet het nog Six Flags. Uh, en dat ging niet zo goed. Maar in ieder geval, uh, dit weekend Defco One. En uh, ja, dat is uh, gewoon uh, het hele weekend... Uh, zoals wij vroeger altijd zeiden, hakken en bijlen. Met uh, een hoop geweld. Dat is natuurlijk allemaal van q -Day. En voor meer informatie, check de website defcon1.nl En uh, onder andere Koen, The Profits, kan je daar verwachten. Noise controllers, uh, Psychofunks, B-Front, Adaro, E-Force, Korsakov. Erg populair, die ze uitzekken uh, als je van het stevige uh, geweld uh, uh, houdt. Dana en Luna komen. Het. Pavo, ja, bekende uit, uh, uit Haarlem. Dus als je een beetje van het stevige werk hoort, dan uh, het hele weekend Defcon 1 in, uh, in Biedinghuizen, oftewel bij Balibi Holland. En nog een Leuk feestje. Wat mij ja, wat, wat meer trekt is uh, het Indian Summer Festival. Dat was, was vandaag, uh, of het is nog bezig in, uh, in uh, Langedijk. op het recreatiegebied uh, Geestmer Ambacht. Het is vanmiddag om 12 uur begonnen. Het duurt tot middernacht. Het Indian Summer Festival 2022. En voor meer informatie, check even de website indiansommerfestival.nl of geestmeramberbacht.nl. Dan komt het wel door. Hè. En uh, ja, midden draait. Check de website alleen maar. Toppers, kan ik je vertellen. En Tot zover de party update en de feestjes die je De grote feestjes die ik dan uh, aangekaart Dat ik denk: van, Nou, dat. Uh, Defcon 1 is populair. Ik hou er niet van, maar waarschijnlijk jij wel. Misschien dan. En natuurlijk, uh, ja, Indian Summer is weer een beetje uh, de muziek die het, uh, op de zaterdagavond wordt bij CFM Zandvoort. We gaan doen met muziek, want ik lul weer veel te veel. Te veel bier en te veel splaakgeplek. Wat dacht ik van de Beastman Jacks en David Pang met Do Your Thing?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 Francis Mercer met Sete, Afrikaanse uh, uh, vrolijke zomerse muziek. En daarvoor muziek van DJ Shuma. En Vickery uh, met Deeper Love uit het nummer van Clippers Cole in de jaren 90 En dan hebben ze weer een nieuwe plaat van, of eigenlijk een nieuwe... Remix versie, om het maar zo te zeggen. Zie je, we hebben zo'n. Het is tijd voor de 10 boven beste plaat van de dansgroep. En deze week op 10. Eats Everything and Sherman. Tell me what it is. Op 9, Sony Vodira met the better. Op 8, Airwolf Paradise met Don't Hurt Me Baby. En op 7, Jamie Jones met My Paradise. Op 6, DJ Waddy. En Sean Feen in de Cassim. Uh, remix van Pasilda. Op 5, Michael Beebel met de uh, La Merca, en Michael's Midnight Mix. Op 4, deze week Martin. Uh, Hurger en Chami met The Calling. Op drie. b Beat Girls. In de Nick Patchouli remix van For the Same Man. Op 2. Dijswijk Maps in Klein. En Mark Broom remix van. I Feel For You. Deze week op 1. Wederom op 1. Vorige week stond hij ook op 1. Misschien dat ik hem nog ga draaien, maar... Uh, ja, vorige week draaide ik hem al. Hè. Anders hebben we iedere keer dezelfde plaats op dezelfde momenten. En dan denk je dat je naar herhaling luistert. Deze week op 1. Wederom op 1. Elf System met Afraid To Feel. Dat is ook een oud, gouden klassieker. En dat hoor je ook, want af en toe gaat hij heel langzaam. Hoort het origineel en dan... Om beat te binnen. Misschien dat ik hem straks nog even ga draaien voor je. Maar ik heb wel andere muziek. Beetje, uh, een beetje, uh, ja, een sentimentje. De uh, Turn Up the Bass serie hadden we vroeger in de jaren negentig. Het waren toen alle clubknallers en plaatjes uh, op CD uitgebracht. Hè. En uh, Mirko en Mieks hebben daar een nieuwe versie van gemaakt. Take Me Away. En daar hoor je echt alle deuntjes uit de jaren negentig. Luister maar. Oh, across the nether I know you wanna Let Me Take You, een oud-Nederlands nummer, hè? uit de jaren 90 En daarvoor horen we Ralph Rosario en Linda Clifford. <coughs> Pardon, het I Hear The Music. Ja, nee, ik heb geen corona hoor. Het hier is weer een beetje, maar ik heb het gelukkig niet. Je hoorde de uh, I Hear The Music, de Dirty Secrets remix. Dat was zover ook dit uur van de Nightwalk niet getreurd. Zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housewives. En straks in dit derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië... De beste van de clubs uit Italië met DJ Kavaskelly. Groen nog even muziek. Wat dacht je van Hot Swing en Kevin McKay met What a Feeling? Ik zeg tot zo meteen na de break.